5 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goedemiddag. Al Shabab claimt de aanslag op het Keniaanse winkelcentrum. Maar wie zit er achter Al Shabab? En wat wil de terreurorganisatie eigenlijk? Dat zo in het NOS Radio 1 journaal. Nu het NOS Nieuws met Anouk Thijssen. In het winkelcentrum Westgate in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een bevrijdingsactie gaande. Het is nog onduidelijk hoe ver die is gevorderd. De Keniaanse overheid meldt dat de situatie onder controle is, maar verslaggevers horen nog steeds schoten en explosies. Veel onduidelijkheid dus, zegt correspondent Koert Lindeijer. Wij kijken, we luisteren en we zien dat er explosies plaatsvinden, dat er geneervuren. Uh... Uh, is en dat er duidelijk een grote aanval uh, vindt. Want je ziet zieke auto's af en aan rijden, brand, brandweerauto's. Maar met de geen informatie die we tot nu toe hebben... kunnen we alleen maar speculeren. Straks meer over de situatie in Nairobi in dit Radio 1-journaal. GroenLinks wil 3,5 miljard lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Dat stelt de partij in een tegenbegroting. De partij wil dat milieuvervuiling harder wordt belast... en dat schone energie wordt gestimuleerd...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 In de eerste maanden van vorig jaar waren er nog maar een paar gevallen bekend. Maar in juni van dit jaar aten zeker 25 kinderen een liquid cap. Het weer, bewolkt, af en toe zon en 18 tot 21 graden. Morgen hetzelfde, vanaf woensdag meer kans op buien en een graad of 16. Dennis mooi met ongelukken op diverse wegen. Nou, vooral bij Amsterdam loopt het vast door ongelukken. Um, er staan in totaal in heel Nederland zo'n 11 files. Dus het valt reuze mee met de, de avondspits. De meeste van die elf files staan bij Amsterdam en Rotterdam. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 West. Tussen de afrit Volendam en het Koenplein. 5 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Hoogvliet 8 En naar Europoort op de A15 er staat er tussen Hoogvliet en Spijkenisse 4 kilometer. Deze week zijn in de politiek de algemene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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Sportfotografen zijn boos. Het laatste nieuws uit Kenia. En een verkiezing winnen is één. Maar een jasje uitzoeken? Rood gaat niet. knalgroen gaat niet. Blauw was gestern. Wat machst u? Uiteindelijk werd het een blauw jasje vandaag voor Angela Merkel. Straks meer. We beginnen in Kenia, in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Probeert het leger al uren als Shabab uit het winkelcentrum te verjagen. Een impressie van de laatste uren. Ja. Er worden explosies gehoord, donkere ja. rookwolken. De ja. stedelijstaten geëvacueerd dat is de verklaring van de overheid. We think the operation will come to an end soon. Met de kaart en informatie die we tot nu toe hebben kunnen we alleen maar speculeren dat kennelijk het nog niet voorbij is. Want anders zouden we niet tot 20 minuten geleden hevig geweervuur rond het gebouw gehoord hebben. Het is nog steeds niet voorbij. De Somalische terreurbeweging als je die achter deze actie zit... is nog steeds in het gebouw. Grote vraag is, wat is het eigenlijk voor een beweging? We gaan erover praten met journalist Rick Dellaas die zich al jaren bezig met de organisatie. Rick, kun je eigenlijk kort schetsen wat voor soort organisatie het is? Want ik zeg, het is een organisatie. Maar is het eigenlijk een organisatie? Uh, ja, het is een organisatie, maar uh, heel los georganiseerd. Uh, ze hebben een, uh, een shura, een raad... waarvan uh, niemand weet wie daar allemaal precies uh, in zitten. Behalve een aantal namen. En uh, dat uh, hebben ze onder andere gedaan... Uh, omdat, uh, zodat uh, de clans zich niet met die uh, organisatie kunnen... Uh, um, Bemoeien. Be nou ja, en uh, vaak gaat uh, de oorlog of de strijd in Somalië via clans. Ja. En als er maar één clan en geassocieerd wordt met die, uh, met die organisatie, uh, ja dan gaan andere clans daar niet bij en dat is eigenlijk de sterkte ook van uh, van al -Shibab. Dus het is dus... eigenlijk een soort uh, onafhankelijk van de clans die die samenleving daar erg domineren. Maar wat willen ze dan? Nou ja, kijk, een van de belangrijkste dingen die ze natuurlijk zeggen... is dat ze een, een sharia staat, een kalifaat willen in Somalië... en zeg maar de hoorn van Afrika. Want Somaliërs wonen dus ook in Kenia, in Ethiopië en in Djibouti. En op dit moment is hun ergernis... voor al de aanwezigheid van buitenlandse troepen. Op de Twitter-account die vandaag geopend is van Al-Shibab... ze hadden er een aantal, maar... Twitter die sluit die accounts steeds en ze hebben vandaag een, een nieuwe geopend. Er zijn ook een hoop fake accounts in, uh, in omloop... en ik heb het idee dat een aantal journalisten... naar de verkeerde Twitter-accounts uh, zitten te kijken. Maar ze leggen heel erg duidelijk een verband met... de verdrijving van uh, Al-Shabaab uit Kismayo. Uh, dat is nu alweer bijna een jaar uh, geleden... Ja. En uh, dit is, zoals ze dat zeggen... wraak voor de aanwezigheid van Keniaanse troepen in Somalië... en het verjagen van Al-Shabaab uit Kismayo. Ja. Zijn er ook linken met Al-Qaeda? Nou ja, op papier, hè, ze, hebben, ze zijn officieel samengegaan... maar uh, ook de VN heeft in een rapport gezegd dat is een symbolische. Uh, er waren wel al vanaf 1998, toen de bomaanslagen waren... op de, ambassades, de Amerikaanse ambassades in Nairobi en Dar es Salaam... Uh, was er een, uh, een Al-Qaeda-cel in Oost-Afrika. Een aantal van die mensen die betrokken waren bij die aanslagen... hebben een toevlucht gezocht in Somalië. Want ja... Dat was eigenlijk ontoegankelijk voor heel veel uh, ja, uh, westerlingen. Dus ook voor uh, troepen die die mensen zouden willen uh, arresteren. Mm -hmm. En dat is wel dat uh, internationale element. Een ander, uh, andere factor is dat een aantal Somaliërs in Afghanistan hebben gevochten. Ja. En die zijn ook teruggekeerd uh, naar Somalië. Wat ik ook hoor van Koert Lindeijer. Die zegt van, maar er zijn ook heel veel die bijvoorbeeld de Britse nationaliteit hebben die op dit moment actief zijn. Ja, kijk, in 2006, 2007 viel uh, uh, het Ethiopische leger uh, met... Amerikaanse steun um, Somalië binnen, want uh, de uh, Unie van Islamitische rechtbanken en al-Shabab hadden de krijgsheren uh, Mogadishu uitgejaagd en een enorme winst gemaakt. Yeah. En uh, toen zijn heel veel uh, mensen, Somali's uit de diaspora, zijn afgereisd naar, um, naar Somalië om ja, zeg maar, tegen aards vijand Ethiopië te vechten. En ook door de jaren heen zie je dat uh, Al-Shabaab heel erg goed is... in het uh, recruteren van uh, Somaliërs uit de diaspora, ook uit Kenia. Um, en dat ze er goed in zijn om uh, inkomsten te verwerven. Ja, maar het gevolg hiervan zal waarschijnlijk zijn... dat Kenia op een of andere manier terug zal slaan. Ja, dat doen ze al een tijd. Er is al een tijd sprake van bijvoorbeeld moslimradicalen... die verdwijnen of vermoord worden in Kenia, onder andere in Mombasa. De noordelijke provincie is al de hele tijd onrustig... met aanslagen, granaten, dus van Al-Shabaab. En daar wordt dan ook weer op gereageerd... door Keniaanse politie en Keniaanse militairen. Rick, dankjewel voor je toelichting over Als Rick Delaas was dat. Dan gaan we van uh, Kenia naar uh, Duitsland. Daar is het namelijk vandaag, de dag na de verkiezingen. Verkiezingen die Angela Merkel in haar CDU-overtuigend zijn gewonnen. Bondskanselier houdt wat betreft de nieuwe regering alle opties open. Maar om te beginnen, heeft ze als eerste toch maar even gebeld... met de voorzitter van de SPD. We zijn open voor gesprekken natuurlijk. Nu. Ik had een eerste contact met de SPD-voorzitter... die allerdings verstandigerwijs, wil ik uitdrukkelijk zeggen... Um, daarom gebeten had dat de SPD eerst hun convent am vrijdag doorvoert... De SPD wil het dus eerst komende vrijdag op het congres intern gaan bespreken. Voordat het echt serieus begint te onderhandelen met de CDU over een nieuwe regering. Cosman en Tim de Wit. Uh, ja Tim, het gefleurt tussen Merkel en de SPD van Stijnbroek is dus begonnen. Ja, heel voorzichtig, hè. kunnen we wel zeggen. Ze zoekt nu dus de eerste toedad, toenadering vanmorgen. Dat vertelde ze vanmiddag, Merkel, op een persconferentie. Maar de SPD zei het inderdaad bij monden van de voorzitter Sima Gabriel. Wij willen echt eerst intern rustig eens even gaan praten... of we wel überhaupt tot zo'n coalitie bereid zijn. Ja, Merkel heeft een coalitiepartner nodig. En ja, de SPD ligt het meeste voor de hand met deze verkiezingsuitslag. En Merkel wil natuurlijk een, een stabiele regering gaan bouwen. En ja, als je dan kijkt naar de mogelijkheden... de SPD. De Groene of Die linken dat zijn de enige partijen... die er überhaupt nog in het Duitse parlement zitten. Dan gaat ze natuurlijk het liefste met de SPD in zee. Maar eh, de SPD wil zich vooral niet laten opjagen... zei eh, ook de lijsttrekker Peer Steinbrück. Mevrouw Merkel heeft deze Wahl met een eindrucksvolle ergebnis gewonnen. Dat wordt allgemein anerkannt, ook niet in vraag gesteld. Dat entspricht ook den toegenden onder democraten. Maar het is ook dat het mevrouw Merkel nu obliegt om een meerheid te vinden en de SPD dringt zich niet op. Ja, is het uh, spelers hier een beetje hard to get? Of hoe zeggen ze dat in Duitsland? Sweer to bekommen? Volgens mij zeggen ze hier ook hard to get. Okay. Maar uh, nee, ja, natuurlijk is dat zo. Maar het is, je moet niet vergeten, de SPD heeft natuurlijk al eens geregeerd... met Merkel tussen 2005 en 2009. Toen uh, waren er verkiezingen in 2009, kreeg de SPD er ongelooflijk van langs. En dus zie je echt vooral in de linkervleugel uh, van de partij... heel veel mensen die nou ja, nog wel wat vraagtekens zetten... van moeten we dat wel doen met, uh, met Merkel weer in de regering stappen? Zeker omdat de SPD 26% van de stemmen haalde. Uh, Merkel haalde er ruim 41%. 40%, dus ze zijn ook echt een beetje het kleine broertje in zo'n coalitie. Ja, um, ja dus uh, nee hoor. Dus het is niet uh, zomaar gezegd dat ze er uh, zomaar uitkomen. Tim, dan duurt het nog even een tijdje. Ja, ja, zeker. Ik, ik verwacht ook eerder dat het een kwestie van maanden wordt dan dat ze er over een paar weken al uit zijn. Uh, het zal allemaal heel rustig gaan. Hè? En, um, nee, je zei het net zo van met die quoten die je net hoorde. Um, uh, eerst gaat de SPD vrijdag uh, zelf eens even praten. Nou, daar zijn we alweer een paar dagen verder. Dus voordat er überhaupt voor het eerst gesproken wordt, is, zijn we uh, ergens volgende week. Nou ja, het nieuwe parlement komt altijd een maand na de verkiezingen bij elkaar om beëdigd te worden. Dat, dat is dus eind oktober. Maar goed, het zou dus heel goed kunnen dat we dan uh, nog geen regering hebben en dat de huidige regering. Dus eventjes uh, demissionair nog uh, verder moet. Nou goed, wij kunnen ze uitleggen hoe dat, uh, hoe dat vervolgens moet. Met uh, formaties en dergelijke. Maar de dag na de verkiezingen, Tim. Dan uh, maakt iedereen de balans op. Natuurlijk ook de FDP. Die haalde de kiesdrempel niet. De grote verliezer van gisteren. Hoe moet het nou verder met een partij die niet meer terugkomt in de Bundestag? Ja, dat wordt heel erg ingewikkeld. Uh, het is voor het eerst hè, dat de FDP sinds de Tweede Wereldoorlog... niet meer in het uh, Duitse parlement zit. En ja, in feite kun je zeggen... als je geen zetels meer in het parlement hebt, dan verlies je... In, uh in, in wezen ook je bestaansrecht als partij. En het is een heel treurig beeld hoor. Want uh, al die 92 Bondsdagleden en al hun partijmedewerkers. die kunnen hier in Berlijn nu uh, hun kantoor gaan leegruimen. en een andere baan gaan zoeken. Uh, nou ja, en wat de partij zelf vandaag als eerste deed. was met een schone lei beginnen. En dus legde de huidige voorzitter. Philip Reusler, vanmiddag per directe zijn functie neer. Ik heb heute de gremien bekendgegeven. dat ik mijn ambt als bundesvoorzitter. der Vrije Democratische Partij. zelfverständelijk. ter vervuiling stel damit Weg freigemacht werden kann für eine Neuaufstellung der FDP in inhaltlicher, aber auch in personeller, neuer Formation. Ja, Reusler stopte dus mee, zegt hij. En hij zegt dat de partij zich eerst maar eens moet bezinnen op een nieuwe koers. Er uh, dient zich wel weer een nieuwe voorzitter aan. Dat is de pas 34-jarige Christian Lindner. Hij heeft gezegd dat hij de kar wel wil trekken bij de FDP. Maar ja, aan hem dus de hele ondankbare taak... om de komende jaren weer iets van de liberale partij te maken... zodat ze bij de volgende verkiezingen over vier jaar... wellicht weer terug in het parlement kunnen komen. Dankjewel Tim, je hebt ons weer helemaal bijgepraat. Bij de AMB voor de files zit Dennis Mooi. Nou, het is nog steeds niet uh, heel erg druk. Met tien files in, uh, in het hele land. De meeste staan nog steeds rondom Amsterdam en Rotterdam. Grote problemen uh, rondom uh, Hoogvliet en uh, Spijkenissen. Want uh, er is een storing aan de Spijkenissenbrug. De slagbomen willen daar niet meer omhoog. En die problemen die slaan uh, over op de A15. Vanuit Europort naar Rotterdam staat tussen Rozenburg en Hoogvliet 8 kilometer. En naar Europort tussen Pernis en Spijkenissen 6 kilometer. Elke werkdag zocht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 Josephine Trehi, die hebben we gestuurd naar de Vrije Universiteit in Amsterdam. Heeft allemaal te maken met Mart Baks. We kennen hem eigenlijk niet tot vanochtend toen bekend werd... dat hij jarenlang de boel gewoon belazerd heeft, om het op zo'n hollands te zeggen. Josephine, uh, je zit uh, bij de faculteit antropologie. Dat is niet zomaar, want uh, daar uh, had hij, uh, zijn, uh, gaf hij zijn college's. Je vertelde dat je studenten ging opzoeken. Zo te horen heb je de studenten gevonden. En praten ze daar ook over? Is het de talk of the town? Of hebben ze het over andere onderwerpen? Ja, iedereen is best wel op de hoogte en heeft het nieuws ook wel meegekregen. Ik ben naar het café op de campus gegaan. Het stond op nu.nl. Nu oh, het stond op nu.nl, ja, kijk. Dat staat dan, ook dan op nos.nl, op... NOS moet je even doorgeven. Ook op nos.nl, ja. Maar goed, in ieder geval het café hier op de campus, daar wordt nu al lekker geborreld. Maar jullie moeten nog naar college, hè? Ja, dat klopt. Kan gewoon tussendoor. Zeker, ja. We hebben er hartstikke veel zin in. Um, toen jullie dat nieuws vanochtend hoorden, hè? Over die hoogleraar hier van de VU... Dacht je toen niet eventjes, oh, kan ik mijn eigen docent nog wel vertrouwen? Nou, nee, niet echt. Niet zozeer de docenten. Ik ga er meer vanuit dat als de docent iets verkeerd doet... of nou ja, iets anders wat niet, niet oké okay is... dat de faculteit er bovenop zit. Als de faculteit er niet bovenop zit, dan is dat niet fout van... ja, het is natuurlijk fout van de docent. Maar ik heb dan meer dat het vertrouwen in de faculteit beschadigd is... in plaats van de docent zelf. Nooit een hoogleraar of zo even gegoogeld of het wel klopt wat hij op zijn cv heeft? Nee, ik ben heel naïef. En jij? Als je nu papers moet inleveren of scriptie... en je hoort dit soort verhalen, word je dan zelf ook wat makkelijker? Dat je denkt, oh, even Wikipedia, ctrl-v, ctrl-c... Nee, dat doen we niet. Ik denk namelijk dat het in de afgelopen tien jaar redelijk veranderd is. Alles wordt ook op plagiaat uh, gecheckt. Dus uh, ja, misschien met cijfers een beetje frauderen. Maar dat durven we eigenlijk niet. Er wordt alle, op, alleen maar benadrukt dat je dat niet kan doen. Dat, er, dat ze erachter komen. En zo'n geval van nu, ja, dat laat wel zien dat het toch wel is gebeurd in het verleden. Maar ja, we zijn nu tien jaar verder natuurlijk. Het, het is allemaal anders. Dus, uh, ik heb niet die drang. Ik denk uh, alles van ja, dat uh, risico durf ik niet te lopen. Hmm. Laten we even luisteren, want eerder vandaag sprak, sprak wat andere studenten ook hier. En ik vroeg hun of zij het idee hadden dat dit slecht is voor het imago van de universiteit. Hmm, nou, weet ik niet echt. En ik denk dat ook de verantwoordelijkheid voor een heel groot deel vind ik wel bij de VU ligt. Zeg maar. Ik denk dat misschien studenten wel op, op basis hiervan gaan kiezen voor een andere universiteit. Terwijl het zal vast en zeker aan elke universiteit gebeuren en deze zaken zijn openbaar... Maar um, ja, ik denk dat je als student toch vertrouwt op de, op de goedheid zeg maar, van je opleiding en van degenen die die opleiding aanbieden. De VU zegt zelf, hè, dit is tien jaar geleden, inmiddels ja. hebben we veel uh, veranderd. Ja, ja dat zal dan. Ja. Ja. Dat zal dan wel, ja. Daar kunnen wij alleen maar op geloven, toch? Ja, wat, ja, wat, wat ik heel erg heb is, uh, ja, ik studeer dit zelf en ja, wat die docenten hebben gedaan, dat... Ja, is meer aan hun en dat heeft niet zo heel veel met mij te maken. Hier ook uh, twee studenten, wat doen jullie? Uh, bewegingswetenschappen. Als je zo'n verhaal hoort van zo'n hoogleraar hè, hier op de VU, krijg je dan niet de neiging om je eigen docent misschien ook een beetje te checken of te googlen of alles wat klopt? Nou, valt al mee eigenlijk. Ik heb niet meteen die neiging, nee. Nee, het is echt een incident, denk ik, maar goed. Ja, er zijn zoveel faculteiten hier op de VU... en uh, ja, toevallig is dit dan uh, één docent van een faculteit. En uh, nou, dat is gelukkig niet onze faculteit. Dus ik heb er nog vertrouwen in dat het op onze faculteit wel, uh, wel goed zit... met de betrouwbaarheid van uh, onderzoeksresultaten van de docenten. Is dit slecht voor uh, het academisch onderwijs? Uh, ja, heel slecht. Want je, je vraagt ons al, uh, kunnen docenten nog wel vertrouwen... Nou, dat is een goede vraag. Ja, een goede vraag. Straks ga ik even kijken, Bert, op de universiteit yeah. hier. Daar is iemand die uh, nu aan het promoveren is op de faculteit antropologie. En um, ja, hoe zij dat dan ziet, hè? hoe heeft het te maken met extra controles nu? Zitten de collega's mee te hijgen in de nek of juist niet? We gaan het straks horen. Maar eerst gaan we luisteren naar Step In Out. Het is een paar jaar nadat Is He Really Going Out With Me uit werd gebracht. Joe Jackson. Gaan Joe Jackson eventjes helpen? Step in, nou het was dat, want uh, we gaan een gesprek voeren over de sport. Het NLS Radio 1 journal Sport. Over de sportfotografen, om precies te zijn. Die zijn altijd natuurlijk herkenbaar aan hun hesjes... waar meestal het woord foto op zijn Engels gespeld op staat. Maar bij voetbalwedstrijden moeten ze voortaan een hesje aan... waar nu Fox op is gedrukt. U weet wel van dat televisiekanaal dat de uitzendrichter van het voetbal heeft. Sportfotogra... Hallo. Sportfotograaf Guus Dubbeldam nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. U had zo'n hersje aan bij PSV eh, Ajax gisteren met Foxtrof. Maar volgens mij was de tekst niet helemaal te lezen. Want u droeg het binnenstebuiten. te buiten. Ja, ja, ja, ja. ja God, de, de, die organisaties die gaan er altijd maar vanuit dat we dat uh, zomaar doen. Maar ja, we beginnen nu toch een beetje het begint te irriteren. Het was een beetje de bekende druppel? Nou, ja. Kijk, de meeste fotografen zijn zo uh, druk bezig om hun hoop boven water te houden. Dat vaak ook nog wel weer andere problemen hebben. Maar uh, ja, het begin, begint wel te irriteren. Ja. Wat irriteert er? Nou ja, dat, dat die organisaties, die grote internationals... waarvan uh, uh, uitgaan dat wij gratis reclame voor hun lopen... Uh, zonder verder overleg of niets. Want u wist er niks van. U kreeg gewoon zijn hessie uitgereikt... en uh, trekt dit maar even aan, jongen. Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Ja. Ja. U had ja. iets meer respect verwacht? Nou ja, het zijn allemaal een zware woorden. maar. Het, nou ja, misschien het, het, komt dan ik dan doe dit werk, het duw, nu, nu 30 jaar. En het, uh, ja, het wordt eigenlijk toch steeds gekker. Ja, maar, maar u komt ook in andere landen. Uh, ik heb wel eens foto's van u uit andere buitenlandse voetbalstadions gezien. Hoe gaat het daar? Nou, uh, sommige landen veel slechter. Sommige landen beter. Uh, bijvoorbeeld een als Engeland, daar kom je als, als gewone fotograaf eigenlijk niet meer bij. Uh, bij, bij de competitie. Dat het helemaal afgeschermd is. Uh, daar zijn ze wel bijvoorbeeld weer bezig om andere faciliteiten voor fotografen te verbeteren. Uh, maar goed, Engeland is natuurlijk een van de eerste landen die, die echt commercieel zijn gegaan. Uh, Duitsland is, is vaak heel moeilijk werken, omdat je helemaal wordt weggedrukt door de televisie. En dat is eigenlijk nu onze grootste angst, dat, dat zo'n buitenlandse zo maatschappij... Uh, ...eigenlijk uh, de denkt van uh, dat ze straks ons nog verder weg gaan drukken. Dat is nog niet gebeurd, maar dat zou zomaar kunnen gebeuren. Dus het is misschien goed om, om toch een beetje een vuist te maken. Ja, een beetje een streep in het st zand te trekken eigenlijk. Nou ja, kijk, wij ondersteunen de sport ook. Hè. Wij, wij proberen ook, natuurlijk ook op het eigen belang, maar de meeste fotografen die dit werk doen zijn, zijn altijd heel uh, fanatiek bezig om, om iets moois te maken. En uh, kijk, de scheidingjournalisten zijn buiten beeld, dus die, zouden, die hoeven niet met zo'n hersen te lopen. Uh, wij, wij, uh, wij fotografen lopen door het beeld heen en uh, de commerciële heren uh, uh, willen het maximale eruit halen. Ja, maar aan de andere kant, het woordje Fox op het hesje... staat natuurlijk ook niet in de weg. Nee, nee dat ben ik helemaal met u eens. Ik, ik, uh, en da daarom is er ook eigenlijk niet zo heel veel... verzet tot nu toe tegen. Maar de, de mensen die nu proberen toch een klein beetje... Uh, ja, de, de zaak onder de aandacht te brengen... die, die maken zich denk ik meer zorgen... of over veel volgende stappen. Ja, precies. Het is gewoon een eerste waarschuwing. Heeft Fox nou eens al gereageerd? Niet, uh, niet zover ik weet. Uh, uh, uh, die zijn natuurlijk ook nieuw op de Nederlandse markt. Dus die zullen ook nog een heleboel dingen moeten leren. Nou, laten we het daarop houden. Ze moeten nog het een en ander leren. <laughs> <laughs> Meneer Dubbeldam, ik uh, dank u wel. Bam. En uh, succes uh, verder met het fotograferen. Eh, dank je. Dag. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong.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 Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. Ook interim managers en financials gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Dit is Radio 1. En daar is het half zes geworden. Tijd voor het NOS-journaal met Anouk Thijssen. De situatie rondom het winkelcentrum Westgate in Nairobi is erg onduidelijk. Rond het middaguur werd het winkelcentrum opnieuw belegerd door veiligheidstroepen. De Keniaanse overheid meldt dat de situatie onder controle is, maar journalisten horen nog steeds schoten en explosies. Er zijn waarschijnlijk ook nog steeds terroristen en gijzelaars in het pand.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 En doordat we onder het centrum van een hoge drukgebied zitten is er vrijwel geen wind. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en er kan opnieuw mist ontstaan. De temperatuur die daalt naar zo'n 12 tot 9 graden. En morgen begint de dag op veel plaatsen mistig. In de loop van de ochtend breekt dan de zon door. Het blijft lastig om te bepalen hoeveel dat zal zijn. En door het gebrek aan wind kunnen wolken ook morgen weer hardnekkig zijn. Het blijft overal droog en het wordt 20 tot 23 graden onder de voorwaarde dat de zon meedoet. De wind is morgen zwak en veranderlijk van richting. En namorgen blijft het rustig herfst weer met ochtends mist en overdag wolkenvelden en wat zon. In het weekend neemt de kans op regen weer toe. De temperatuur blijft rond 18 graden. Zitten er een mooie zin onder de voorwaarden dat de zon meedoet. Dennis Mooij zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Dennis, de slagbomen bij Spijkenissen? Ja, dat is goed nieuws, want de slagbomen gaan weer omhoog. Dus de Spijkenissenbrug, daar kan je gewoon overheen met de auto. Maar het leed is inmiddels geschiet. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort loopt het vast... door problemen in Hoogvliet en in Spijkenissen door die brug. Tussen het knooppunt Vaanplein en de afritspijkenissen staat 9 kilometer. En vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet 7. Dan is er... Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een ongeluk gebeurd bij Hoofddorp. Er staat 4 kilometer file. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... staat tussen knoop het Lunette en knoop het Oude Rijn 5 kilometer file. Er is daar een rijstrook dicht vanwege een kapotte auto. De tegenbegrotingen van onder andere het CDA en GroenLinks... zijn vandaag gepresenteerd. We zullen eens praten met Wilco Boom over waar de cruciale verschillen in zitten.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 En omdat overstappen extra aantrekkelijk is omdat natuur- en milieu- en milieudefensie van de A15 de eerste duurzame snelweg ter wereld willen maken. En omdat het lekker stil is. Kijk op projecta15.nl Een heerlijke herfstvakantie op Hof van Saxe. Kijk voor de beste last minutes op Saxe.nl. Alleen nog dit jaar. Geen bijtelling op nieuwe elektrische leaseauto's. Stap over en profiteer van extra voordeel.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 Binnenhof staat deze week helemaal in het teken van de algemene politieke beschouwingen. Die worden woensdag en donderdag in de Tweede Kamer gehouden. Het gaat over de begroting voor volgend jaar. En voorafgaand aan die algemene beschouwingen presenteren twee partijen een tegenbegroting. Het CDA en GroenLinks. Ze willen laten zien dat het anders kan. Anders in ieder geval dan het kabinet voorstelt. Welke Boom zit in Den Haag. Wilco, dan ligt links de begroting van GroenLinks, rechts die van het CDA. En... Ik heb ze net anders omgelegd weg. <laughs> Mag van mij ook. Maar wat zijn de nou, het CDA kwam vandaag met een tegenbegroting waarin het uh, de strijd aanbindt met de lastenverhoging. Het kabinet verhoogt de lasten voor een paar miljard. Volgens het CDA kan dat echt niet meer, omdat het in het verleden al te veel is gebeurd. Toen overigens met medewerking van het CDA. Maar nu leidt het maar alleen maar tot banenverlies en daarom schrapt het CDA de meeste lastenverzwaringen die het kabinet wil doorvoeren. En om dan toch aan die 6 miljard besparing te komen, want aan die 6 miljard extra bezuiniging van het kabinet, daar uh, doet het CDA wel aan mee. Maar om dat dan toch te bereiken, zetten ze de nulllijn in... voor alle lonen in de collectieve sector. Dus dan heb je het over alle ambtenaren, over de mensen in de zorg... en ook voor de mensen in de bijstand. En dat is volgens Siebrand Buma, de partijleider van het CDA... een veel betere aanpak. Het kabinet doet heel veel uitgaven... waar je grote vraagtekens bij kan plaatsen. Als ik denk aan een banenplan voor Lodewijk Ascher, aan de ene kant gaan de accijnsen omhoog... waardoor in de grensstreek heel veel mensen werkloos raken... maar dan zegt minister Ascher dat geeft niet... want ik heb een banenplan voor jou, ter waarde van hetzelfde bedrag. Dan zeggen we, verhoog de lasten niet en dan heb je ook het banenplan niet nodig. Ja, dat was dus Siebrand Buma van het CDA. Nou, ook GroenLinks kwam vandaag met een tegenbegroting. Die kiest voor een hele andere uh, aanpak. Uh, de GroenLinks laat de 6 miljard extra bezuinigingen los. Dat vinden ze te veel. Dat zou slecht zijn voor de begrotingen. Ze investeren wel 3,5 miljard in lastenverlichting. Om bijvoorbeeld arbeid goedkoper te maken. De economie duurzamer te stimuleren. Nou, dat zou dan heel veel banen moeten opleveren. En volgens Jesse Klaver van GroenLinks... is dat wat de economie nodig heeft om uit het dal te klimmen. En niet doorgaan met bezuinigingen zoals het kabinet. Wat de economie nu nodig heeft, is zorgen dat de lasten worden verlicht... zodat bedrijven ook weer mensen in dienst kunnen nemen. Dat is het allerbelangrijkste wat er nu moet gebeuren. Maar dat betekent ook dat de begrotingstekort verder gaat oplopen dan het kabinet laat doen. Ja, het begrotingstekort loopt bij ons iets verder op dan het kabinet doet, maar dat is ook verantwoord. Wij geven namelijk lucht en ruimte aan burgers en bedrijven. En we zeggen de overheid moet gaan investeren in dat wat belangrijk is voor de toekomst. In duurzame energie, in goede zorg, in onderwijs. Jesse Klaver was dat dus van uh, GroenLinks. Maar Wilco, ik kan me zo voorstellen dat de coalitie niet heel erg tevreden is met deze plannen. Uh, nee, uh, maar vooral het CDA wordt natuurlijk met argusogen ogen bekeken... want het CDA is een partij die de, uh, die de coalitie aan een meerderheid kan gaan helpen... in de Eerste Kamer, waar ze die niet hebben. Nou, De, de alternatieven van die partij, zoals de, de lastenverlichting die het CDA voorstaat... Dat is ook een bijzonder punt, want daar is natuurlijk met de VVD best over te praten. Die pleit daar in de verkiezingscampagne ook voor. Maar ja, de VVD regeert inmiddels met de PVDA en daar wil de VVD ook mee doorgaan. En bij de PVDA liggen die bezuinigingen of die voorstellen van het CDA weer veel moeilijker. Um, want um, dat volgens Nijboer van de Partij van de Arbeid hebben die hele nadelige gevolgen voor de mensen met de lagere inkomens. Het is goed dat het CDA plannen heeft gepresenteerd, maar ik vind er weinig sociaals aan. De rekening van de crisis bij de laagste inkomens leggen, bij de middeninkomens leggen, uh, bij verpleegsters, bij politieagenten. Uh, dat is niet de keuze van de Partij van de Arbeid. Goed, dat is niet de keuze van de Partij van de Arbeid. Maar Wilco, dat weet jij veel beter dan wij met z'n allen bij elkaar. Er is een probleem en dat noemen we Eerste Kamer. Hoe gaat dat dan? Ja, dat is op zichzelf, uh, je weet zelf ook best veel van Bert, maar dat laat zich op dit moment <lacht> nog moeilijk voorspellen. Andere partijen komen ook nog met hun tegenbegrotingen. D66 en de ChristenUnie doen dat morgen. Nou, dan zijn woensdag en donderdag die algemene beschouwingen. Wat je nu ziet is dat de partijen elkaar aan het testen zijn... proefballonnen loslaten, elkaar de nieren proeven. En dan zal misschien tijdens die algemene beschouwingen... of later nog blijken of ze in werkelijkheid zaken met elkaar kunnen doen. Het voorspel is begonnen, Wilco. Zo kan je het zeggen. We horen nog veel meer. Meer van jou en de collega's uit Den Haag. Patrick S., ik heb een volgend bericht voor u... heeft mogelijk meer slachtoffers gemaakt. Afgelopen zomer werd hij tot levenslang veroordeeld... voor een poging tot moord en doodslag op twee vrouwen. Even hen is Farida Zargar... van wie hij een voet werd gevonden onder de schuur van S. Justitie onderzoekt nu of hij meer mensen heeft omgebracht. Daar praten we over met Ernst Pols van het Openbaar Ministerie. Goedemiddag. Dag meneer Van Sloten. Politie heeft, begreep ik, 447 voorwerpen in de slaapkamer van Patrick S. gevonden... waar grote vraagtekens bij worden gezet. Wat zijn dat eigenlijk voor voorwerpen? Ja, het zijn er zelfs nog een paar meer, maar uh, de, de, het zit in de, in de 400. 477 om precies te zijn. Ja, dan moet u denken aan uh, zaken als sieraden, kledingstukken... Uh, handgeschreven, uh, felle tekst. Uh, maar daarnaast ook meer uh, biologisch georiënteerd materiaal, zal ik maar zeggen. Uh, dan moet u denken aan uh, nagels en, en uh, lokken van haar... Ja, maar uh, weet u dan van wie die spullen zijn? Nee, en dat is precies de reden waarom we vandaag ten aanzien van 87 van die voorwerpen... ook de hulp van het publiek hebben ingeroepen. De eenheid Rotterdam heeft op de website van de politie 87 van die voorwerpen geplaatst. Dat zijn grotendeels sieraden en kledingstukken. Met de vraag, ja, help ons om de herkomst van die voorwerpen te achterhalen. Want ja, weet u wat het is? Wij weten ook niet precies hoe het zit. En u moet het zich zo voorstellen, S heeft eerder wel in de gevangenis aangegeven... ik heb meer slachtoffers gemaakt dan uh, de justitie in ieder geval tot nu toe weet. Maar tegelijkertijd, wij hebben daar geen enkele aanwijzing voor. Dus wat wij vooral ook willen toetsen is de vraag... ja, heeft die man nou de waarheid gesproken op dat punt... of is het eigenlijk gewoon maar een bluffverhaal? Ja, Maar uh, kan DNA daar nog een uh, u, u bij helpen? Want ik neem aan dat u ook DNA heeft op een of andere manier... van bijvoorbeeld familieleden van mensen die vermist worden. Ja, Voor een deel heeft dat onderzoek plaatsgevonden. Uh, dus uh, de, de echt voorwerpen waar het voor de hand liggend is om uh, DNA-onderzoek op te doen. Daar hebben we dat ook gedaan. Maar het DNA-onderzoek is, is kostbaar. Uh, de capaciteit is niet onbeperkt. Dus voordat we nu ongericht... Uh, al die voorwerpen aan een DNA-onderzoek gaan onderwerpen... hebben we er nu voor gekozen om ten aanzien van uh, die 87 voorwerpen... waarvan wij denken, ja, die moeten toch uh, herkend kunnen worden... door mensen die ze ooit misschien in bezit hebben gehad... om die aan het publiek te presenteren. Ja, en hij zegt er dus zelf uh, niks over. Nee, hij zegt daar zelf niks over, want dat hadden we natuurlijk eigenlijk het liefst gehad. Hè? Als je gewoon de lijst met spullen met iemand kunt doornemen, uh, dan, dan heb je ook het snelste resultaat. Maar ja, op die manier kan het helaas niet, dus we hebben nu gekozen voor, uh, voor deze weg. Ja, en waar kunnen we die uh, goederen ook uh, zien, want u roept de hulp van het uh, publiek in? Ja, zeker. U kunt uh, de goederen zien via de website www.politie.nl en daar is een link opgenomen naar die spullen. Goed, kunnen we allemaal gaan kijken. Meneer Pols, ik uh, dank u wel voor het gesprek. Tot u in de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Spanning in Nairobi, daar hebben we het over ook in deze uitzending. Maar ook spanning bij Kenianen in Nederland. Elisabeth Nyeru kwam 13 jaar geleden naar Nederland voor een studie... en woont hier nog steeds en ze steekt de duim op. Ik heb het goed uitgesproken, hè? Ja. Dank je wel. <laughs> Hoe volgt u het nieuws uh, rond uh, de gijzeling? Nou ja, inmiddels uh, hier en nu heb je Facebook en... Uh, via thuis bellen en WhatsApp en met vrienden praten. Yeah. Ja, want uh, ja, het is allemaal zaterdag begonnen. Yeah. En eerst dacht ik niet dat het zo ernstig was. Want ik dacht meteen aan die granataanval een tijdje geleden. Op een uh, bushalte, zeg yeah, maar. Ja, precies. Dus ik dacht, oh, ze, ze hebben het weer gedaan. Maar dit uh, schijnt dus achteraf uh, veel groter te zijn. Yeah. Heeft, heeft u nog familie daar? Ja, ik heb uh, behoorlijk uh, wat familie nog. Uh, in, uh, in Nairobi, mijn uh, lievelingstante. Mijn zusje woont ook in Nairobi. En uh, in Embu heb ik nog mijn ouders en mijn zusjes. En Embu ligt? Dat is ongeveer twee, tweeënhalf uur van Nairobi vandaan, in het noorden, bij Mount Kenya. Oké, okay, die kant uh, ja. op. Um, en, en zijn die allemaal terug naar, uh, naar het dorp? Of laat maar zeggen, het gebied waar jullie vandaan komen? Nee, dat niet. Mijn zusje was wel naar Embo uh, gegaan. Maar uh, ja, het is ook lastig, want uh, je kan niet zomaar weggaan. En, uh, je kan niet allemaal alles achterlaten. Ik kan niet zomaar alles achterlaten. Uh, maar ja, wat zij ze ook zeggen, want ik heb weer gebeld, ze zeggen van ja, het is ook uh, het gebeurt daar bij Westgate. Want je kan het allemaal zien. Maar het is niet overal in Nairobi. zeg maar. Nee, de rest van Nairobi is, uh, laat ik het woord rustig maar gebruiken. Ja, het is wel van rustig. Iedereen voelt zich wel. Uh, ja, Iedereen weet wat er gebeurt. En ze zijn daar ook heel erg mee bezig uh, met doneren van bloed en. Uh, en ook geld, begrijp en, ik. En heel veel geld, en uh, spoelen, en uh, van alles. En er uh, zijn ook vrouwen geweest met thee en, en eten. Weet je wel, mensen doen van alles. Ja, ze voorzien de militairen daarvan, van thee, eten enzovoort. Ja, precies. Ja, dus iedereen is daarmee bezig. Maar het is ook heel erg beperkt tot waar, hè, die, waar bij Westgate, zeg maar. Het is anders dan een aantal jaar geleden die rellen toen in, uh, in Nairobi. Ja. Want dat was iets, een soort golf van angst die door de stad aanheen ging. Ja, maar dat was ook heel anders, hè, want dat was echt uh, politieke uh, beweging. Dus dat kan gewoon doorgroeien en, en heel erg verspreiden. Ja. En dit is, ja, dit zijn, het is duidelijk terroristen die iets in Nairobi willen doen. Yeah. En mijn vader die zei ook bijvoorbeeld... Van, uh, het is heel erg... Uh, De president heeft een toespraak gehouden. En die zei van... Die, die terroristen die, die willen duidelijk angst zaaien. Ze willen dat er geen toeristen komen. Dat er economische problemen komen voor Kenia. En dus ze gaan ook... Uh, precies aanvallen waar rijke mensen komen, waar de politici komen... waar uh, expats komen, van mensen op die ambassades komen. Dat betekent eigenlijk dat het voor de gewone mensen... Uh, eigenlijk ja, minder ingrijpend is. Voor deze keer wel, ja. Maar je weet niet wat er komt. Je weet niet wat er komt. en er is duidelijk nu echt een probleem, want het, het schijnt dus... dat die Shabab Shabaab dit geregeld gaat doen... Dus mijn tante zei bijvoorbeeld, we hebben echt een probleem. Ja, want ze zijn natuurlijk, ze komen een keer terug. Dat is een beetje de angst. Ja, precies. Dat ze nog een keer zo'n aanslag plegen. En je weet, nou ja, daar hadden we het net al over. Je weet ja. nooit op welke plek, want dan uh, duiken ze opeens op. Ja, precies. Kwam u zelf trouwens wel eens in, zo in, in dit winkelcentrum? Uh, mijn tante en haar familie, ja. Die komen daar wel. Ja, ja dat... Ieder, iedereen komt daar. Het is niet exclusief voor experts of, of, of, of rijken. Nee, maar het is wel chic. Het is een... Dus mensen met geld kunnen daarheen. en uh, ja, Mijn tante heeft gewoon een goede baan en haar familie ook. Dus we ja, kunnen de... daar zo dingen doen. Ja. En uh, hoe, hoe heeft u uh, contact via Facebook en dergelijke? Uh, met mijn familie bellen. Ja. Ik heb een speciale telefoon voor Kenia, dus dan uh, bel ik. <laughs> en uh, ja, want dat, dat is veel goedkoper. Maar ook op Facebook met vrienden. Dus ik was nu ook net via het kijken... Ja, het is radio, ik heb anders had ik gezegd. Ja. Van, laat eens even zien. Maar beschrijf eens, wat ziet u daarop? Nou, heel veel berichten van uh, allerlei mensen. Uh, vooral uh, steunbetuiging, zeg maar. Uh, kennis van ons en we blijven sterk. En, uh, ja, mensen in kennis zijn ook heel religieus. Dus je ziet het woord God ook heel vaak uh, voorbij komen. Dat God uh, die mensen moet helpen en de, u gaat ons helpen om hieruit te komen. Ja, een soort solidariteit toch? Ja. Uh, met z'n allen één. En eigenlijk ook weer in Kenia. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik wens u sterkte. En uh, ja, goed, we zien hier uh, nu eventjes niet, omdat er andere beelden zijn. Maar er zijn, uh, de hele middag zijn de beelden, inderdaad. En uh, ja. alleen maar rookpluimen. We, we weten nog steeds niet hoe het zich verder ontwikkelt. Uh, we houden de situatie verder uh, nauw in de gaten. Ik dank u wel voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Is het is tijd voor de verkeersinformatie. Dennis mooi bij de ANWB op zich een rustig avondspits. Ja, maar het laatste kwartiertje is er toch op een aantal plekken misgegaan. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat het stil... tussen knooppunt Diemen en Knopend Muidenberg over 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De A1 vanuit Amsterdam is helemaal afgesloten. Je kan, uh, als je, uh, je kan het beste omrijden door bij het knopend Muidenberg... Uh, te kiezen voor uh, de route langs Almere. Ga je over de A6 en de A27... Op de A7 vanuit Amsterdam naar Hoorn staat tussen Purmerend Noord en Avenhoorn... zeven kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterreis ook dicht. Ja, met files kan je niet schoemelen... maar er kan met heel veel zaken wel worden gesjoemeld. Er is alweer een schoemelende hoogleraar betrapt. Dit keer eentje die niet alleen tenminste 61 publicaties... uit zijn duim heeft gezogen... maar die zichzelf ook nog tal van onderscheidingen heeft toebedeeld. Daar gaan we over praten met de voorzitter... van de Koepelenorganisatie voor Universiteit en VSNU, Carl Dietrich, goedemiddag. Goedemiddag. Dacht u. Oh nee, alweer? Ja, ik heb er buikpijn bij van. Ja? Um, het is ongeveer de slechtste manier om wakker te worden 's ochtends' als je dit uh, bericht hoort. Het is niet alleen uh, voor de betreffende universiteit, maar het is vooral voor de hele wetenschap. en voor alle andere universiteiten en, uh, ja, vreselijk als iemand. Zover over de scheef gaat op een aantal terreinen. En eigenlijk alle regels die we met elkaar hebben afgesproken. en die tot het normale beroepsethiek van onderzoekers horen. van onderwijzers horen, als hij dat met voeten heeft getreden. Dus een hele slechte dag. Lijkt me ook inderdaad niet goed voor het vertrouwen in de wetenschappelijke wereld vandaag. Nee, uh, gelukkig uh, blijkt de wetenschap een stootje te kunnen hebben. Er zijn afgelopen jaar twee rapporten verschenen van de Koninklijke Nederlandse Academie en ook van het ratenau Instituut... ...waaruit blijkt dat de wetenschap nog steeds, ja, eigenlijk van alle beroepsgroepen, het meest wordt, uh, wordt gewaardeerd en wordt vertrouwd. Maar elke keer is dit wel weer een krasje als zoiets gebeurt. En u begrijpt dat, uh, ja, dat het voor de wetenschappers zelf... Uh, ook een hele, hele vervelende affaire is. Ja, kan ik me voorstellen. Doet uw organisatie ook nog iets om dit soort misstanden uit te bannen? Nou, we zijn de afgelopen jaren natuurlijk heel actief geweest. We hadden al allerlei regelingen over de code, bepaalde codes voor goed gedrag en integriteit voor de wetenschapsbeoefening. Die hebben we de afgelopen twee jaar sterk aangescherpt. Uh, er zijn overal nu onafhankelijke vertrouwenspersonen... er zijn overal klachtencommissies... Uh, er, zijn over, er is door de KNW een aparte commissie in het leven geroepen die nog eens een extra advies kan geven. En waar we vooral mee bezig zijn... is het zorgen dat er een cultuuromslag komt... om met name degenen die in het wetenschapsbedrijf gaan werken... jonge onderzoekers, maar ook studenten... duidelijk te maken wat de regels zijn van goed onderzoek en goed onderwijs... waar je aan moet houden en dat overtreden van die regels echt een doodzonde is... en je op levenslange verbanning uit deze beroepsgroep komt te staan. En zo is het natuurlijk in de praktijk wel. Want datgene wat, wat, wat men zo doet... Uh, en ja, deze gevallen van de afgelopen jaren... die zijn dodelijk. Uh, de, vertrouwen kan, de wetenschap kan het nog, nog wel hebben... Maar er moet niet al te veel gebeuren. Nee, ik begrijp het. En de toekomst is aan de jongeren. Nou wil het geval dat Josephine Trehi, onze verslaggever, daar is bij de jongeren. Ik dank u wel voor het gesprek. Meneer Dietrich, blijf luisteren. Want die toekomst waar u het van moet hebben... die staat op dit moment bij de microfoon van Josephine. Josephine. Hé hey Bert. Nou, ik heb geen studenten meer hier, hoor. Oh, ik dacht dat je studenten <laughs> nog had. Nee, ik heb wel de hele dag met studenten gesproken hier, net zoals te straks. En um, ja, als je aan hun vraagt, hè, hoe zit het met jullie vertrouwen in de wetenschap, als dat een beetje de, de lijn is, dan. Dan vind ik dat, zij nog, dat het nog wel meevalt. Dan hoor je toch van, ja, het is toch tien jaar geleden en het is op de faculteit antropologie en niet bij mij. Uh, studenten antropologie, die vinden dat natuurlijk wel pittig, hè, want die zeggen, ja, ik moet straks gaan solliciteren, dan staat dat toch op mijn cv. Maar wat meneer Dietrich ook zegt, en wat ik dus ook hoorde van um, de hoofd van de afdeling antropologie hier, ja, die zijn er kapot van. Het is, uh, ook al is het lang geleden, maakt niet uit, weet je, het is gewoon hun naam die nu op het spel staat. En ze kunnen ook niet uitsluiten dat het nog een keer gebeurt. Dus Wordt maar gehamerd op meer controle en laat dit een uh, wake-up call zijn. Maar um, ja, of dit het topje van de ijsberg is wel of niet. Ik ga ze zo direct, heb ik afgesproken met Johan Wijk. Zij promoveert hier uh, antropologie. Zij uh, doet onderzoek in Mexico op mannelijkheid en geweld. Dus ik ben heel benieuwd wat zij... Sowieso een spannend onderwerp. Maar wat zij <laughs> merkt van, van die extra controle. Collega's onderling, hoe gaat dat? Wat is er veranderd in tien jaar? Dat horen we straks. Dan hoort u Josephine Treje over mannelijkheid en geweld. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Andere man is binnengekomen. Ewa de Jong. <laughs> Journalisten van de BBC hebben bewijzen gevonden dat arbeiders die in Bangladesh in een kledingfabriek werken. soms werkdagen van 19 uur moeten maken. Er lijkt nog niets veranderd te zijn aan de zware en gevaarlijke omstandigheden. waarin ze moeten werken. In april kwamen 1100 mensen nog om het leven. bij een brand in een kledingfabriek in Bangladesh. BBC-programma Panorama ontdekte met behulp van verborgen camera's. dat sommige fabrieken er een dubbele boekhouding op nahouden om voor hun westerse klanten, waaronder supermarkten supermarktketen Lidl, te verbergen dat de arbeiders idioot lange dagen maken. Dat ja, is de nacht we zaten en ze om 2.30 uur. De verslaggever krijgt van de fabrieksdirecteur te horen dat een ploeg heeft gewerkt. van 7 uur s ochtends tot half 6 s middags. Maar met een verborgen camera constateerde het BBC-team eerder dat de arbeiders pas om half 3 s'nachts naar buiten mochten. En om 7 uur moesten ze weer beginnen. Robin Haase en Icor Sijsling staan tegenover elkaar in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Bangkok. De Nederlanders hadden weinig moeite met hun tegenstanders. Haase won in twee sets van de Spanjaarden jaart Traver en Seisling was in twee sets te zerk voor de fin Jarko Niminen. Het is al de tweede keer overigens dat ze elkaar treffen op het toernooi van Auckland. Won Haase eerder dit jaar in drie sets van Seisling. Een van de trending topics op Twitter is vacaturen. Solliciteren via social media heeft nog niet zo'n grote vlucht genomen... maar het is misschien wel een aardige manier om te zoeken naar werk. De website deondernemer.nl maakt via Twitter melding van een baantje... waarmee je slapend rijk kan worden. De NASA zoekt mensen die 70 dagen lang in bed willen liggen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil zo onderzoek doen... naar de invloed van gewichtloosheid op het menselijk lichaam. Opgedane kennis wordt gebruikt bij de voorbereiding van lange bemande ruimtereizen. Veel mag je niet doen tijdens je werk... want het lichaam moet zoveel mogelijk rust krijgen. Het levert 13.000 euro op, als je het tenminste volhoudt. Of moet het niet aan nemen. <lacht> voor veel pubers. <lacht> nou, nou dat is toch misschien toch ook overdreven. Verder. Er is een nieuw muziekalbum verschenen... van de in 2005 overleden kunstenaar Anton Heiboer. Het Noord-Hollands Dagblad schrijft erover. Op de dubbel LP zijn geïmproviseerde liedjes te horen van Anton Heiboer... die ook de muziekinstrumenten bespeelt. Niet gehinderd door al te veel vaardigheid... Overigens, opnames dateren uit de vroege jaren negentig. Op het album Rules of the Universe staat onder meer Sometimes there's a woman in your arms. <laughs> and then you know you are alive. Anton Heijboer. Moeten we dit horen? <laughs> nou, ja, ja. nou ja, goed. Heijboer, <laughs> het hoeft niet hè. Maakte in, ja. Hij maakte in 1976 ook al een LP, She and She as One. De plaat werd nauwelijks verkocht hey, en is nu een collectors-item. Dat dan weer wel. Na de opname dumpte hij alle instrumenten in het moeras achter zijn huis. Ja, anders waren die vier vrouwen van hem ontevreden, denk ik. Goed. Nee, rust, rust. Een kilometer lange skipiste. piste Daar gaan we het straks over hebben. Dat blijkt een veel minder lange skipiste te zijn. Het gaat overigens niet alleen voor pistes in Frankrijk of Oostenrijk. Nee, werkelijk op Overal wordt gesjoemeld met de lengtes van ski-pistes. Goed, we gaan even bijkomen.